De FNV is de grootste vakcentrale in Nederland. De na grootste vakbond, het CNV, gaat ervan uit dat ook zijn leden instemmen met het akkoord. In Lille in Noord-Frankrijk is vandaag een gevangene ontsnapt door vijf gevangenisdeuren op te blazen. Onderweg nam hij vier bewakers in gijzeling die hij op de snelweg uit zijn vluchtauto liet stappen. Volgens de politie heeft zijn vrouw de explosieven de gevangenis ingesmokkeld in dozen tissues. De man is nog steeds voortvluchtig. De vluchttoto is later uitgebrand teruggevonden. De man zat vast wegens roofovervallen. Bij een ervan kwam een politieagent om het leven. Het weer nog vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen overdag wordt het droog, prikt de zon door... en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het nos -journaal. Op de nieuwe mobiele site van Managementboek... kan ik nu altijd en overal bestellen. En ze zijn snel...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 Het is 3-0 geworden voor Vitesse. En natuurlijk heeft hij er weer een gemaakt. Wilfried Boni zorgde met een kopbal voor de derde Vitesse goal van de avond. Voorzet was van Ibarra. Rode J.C. gaat deze wedstrijd verliezen. En nu een strafschop voor Rode J.C. Eens even kijken of Rode J.C. dan toch gaat terugkomen in dit duel. En dan kan het misschien toch nog een klein beetje spannend worden. Wat gebeurt daar? Boni verliest de bal op het middenveld. Fledderis gaat er vandoor. Gaat richting. Strafschopgebied, dan gaat de voorzet komen vanaf de linkerkant. En is het, Hens, is het Hens van Van der Heijden, de centrale verdediger. En is het natuurlijk Malky die achter de bal gaat staan in de 63ste minuut van deze wedstrijd. De topscorer van Rodier Zee, oog in oog met Piet Veldhuizen. Wordt de spanning nog een klein beetje teruggebracht? Jawel. Malky scoort en zo is de tussenstand 1 tegen 3. Richard, heb je ook gezien of er nog kaarten gegeven werden? Ja, er is ook nog een gele kaart gevallen voor Marco van Ginkel bij Vitesse. Als je daar op doelt een aantal minuten geleden. Nu bij deze actie bij Van der Heijden de hensbal zou natuurlijk ook een kaart kunnen zijn. Maar scheidsrechter Liesveld doet niets. Alleen een strafschop en die wordt benut door Malk. Dank was tegen de. Nak begint fouten te maken. Het is nog 0-0. 20 minuten zijn we onderweg. Dan komt de schietkans voor Paulson als hij tenminste zou willen schieten. Maar dat doet hij niet van 20 meter af. We hebben een kop al gezien. Nu trouwens weer van Valkenburg deze gaat over. Die een paar minuten geleden van heel dichtbij mocht koppen. En werkelijk een fenomenale redding. Met de rechterhand van Terrawala volkwam een Nijmeegse goal. En zo even mocht voor vanaf de andere kant zomaar doorlopen. Niemand bij Nak deed eigenlijk iets. En de enige die daar echt wakker is achterin is dus Terrawala. Want die redde opnieuw. Het is nog 0-0, maar daar is Nak op dit moment gelukkiger mee. Hier raakt de Groningen, racht er niet mee. Nog altijd geen doelpunt. Herakles heeft zich wel teruggevochten in deze wedstrijd. Hij heeft inmiddels de overhand. Maar het heeft alleen schoten vanuit de tweede lijn van Everton. En later van Koenders tot gevolg gehad. Nu ook de aanval van de thuisploeg via de linkerkant. Tweede corner, denk ik, voor Herakles. Maar de doelpunten, ja, die zijn er dus nog steeds niet. Tweede helft bij het Corval Fortuna KZ Ayot Sloosemboer. Voorsprong Fortuna 14-13. Het was 13-12 bij Rust. Daar is dus niks in veranderd. Maar slechts twee doelpunten in acht minuten in de tweede helft. Dat is heel erg weinig. Het wordt namelijk keihard verdedigd. Ploegen geven elkaar geen centimeter. Fortuna kan de Ahoy-finale bereiken vanavond. Uit al gewonnen bij KZ. Nu kunnen ze het afmaken. Daar werken ze ook keihard voor. Maar het is nog lang niet gedaan hier in Delft. Kijk of Roda de geest heeft gekregen naar die treffer uit de strafschop. Richard van der waarde? Ja, dat zou de wedstrijd natuurlijk wel leuk maken. Inderdaad wel uh, opmerkelijk hoor dat Van der Heijden daar bij die hensbal duidelijk ging. Toch de arm na de bal geen kaart kreeg van Liesveld. had ook maar zo rood kunnen zijn voor de centrale verdediger van uh, Vitesse. Maar de, de goal werd daarna dus wel gewoon gemaakt door Roda J.C. Vanaf 11 meter was het uh, Malky. En dus staat het nu 1 voor Roda en 3 voor Vitesse. Boni maakte zijn doelpunt weer voor Vitesse... Sinds hij terug is van de Afrika Cup heeft hij in elke wedstrijd gescoord. Wat een klasbak is het. 30 doelpunten inmiddels achter zijn naam. En wat zal het volgende week dan gaan worden in de Kuip als Boni daar gaat spelen tegen Feyenoord. Boni nu in balbezit in de middencirkel. Paas de bal terug naar Van Genkel. Overigens staat de spits van Vitesse op scherp. En ik denk dat Fred Rutte zo dadelijk zijn centrumspits ook wel zal wisselen. Want volgende week zal hij er toch zeker bij moeten zijn in die hele belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord. Aanval van Vitesse aan de linker. De linkerkant van Ginkel, paas de bal naar Van Aanholt, Dan wordt er goed verdedigd door Rode JC. Maar het is toch uh, Vitesse dat in balbezit blijft. Ook de betere ploeg is heel duidelijk in de tweede helft. Uh, Rode JC kijkt aan tegen een 3-1 achterstand. En zal risico moeten gaan nemen in de tweede helft. om er nog echt iets van te maken. Naknek, Bas Tegelen. Daar is uh, NEC dus wat gevaarlijker geweest. en wat sterker geworden na nu 22 minuten. En is uh, Terouwelaar vanuit Nakmezien. De belangrijkste man dus geweest, want met twee werkelijk fantastische reddingen. De eerste was echt geweldig, een knappe reflex op een kopbal van Valkenburg. Na een voorzet vanaf de rechterkant, die bal kwam echt van heel dichtbij op hem af. Maar hij stak zijn hand uit en voorkwam een treffen. En uh, voor dus een keer vrij voor hem opgedoken, die uh, door iedereen bij NAC achterin over het hoofd werd gezien. Wat de laag was op zijn post, dat betekent dat NAC wat zoekt nu. Zoekt eigenlijk naar wat vastigheid. Dan zie je dat ploegen vaak de bal even in de ploeg willen houden. En wat doet Luijks? Die trapt hem eigenlijk zo blind de diepte in. Zelfs wat gefluit nu vanaf het publiek. Om aan te geven dat men hier nog wat ontevreden is. En Babos, de keeper van NEC, volgend jaar dus weer terug hier in Breda. Die kan de bal weer de andere kant op trappen. Platje, zwakke controle. In de middencirkel loopt een paar meter eigenlijk de verkeerde kant op. Levert de bal af. Wevens zijn twee centrale verdedigers van Eijden. Dan zoekt NEC de opening aan de rechterkant van het veld. Valkenburg komt er niet aan te pas. Maar opnieuw is het uitverdediger van NAC zwak. En opnieuw leidt de ploeg heel snel balverlies. En zo wordt het voor NEC allemaal wel heel makkelijk. En kom je na 23 minuten bij nog altijd een 0-0 stand. Op het punt dat je denkt, er komt zo'n goal van NEC. Maar nu maakt van Eijden een grote fout. En komt de 1-0 voor NAC. Nee! Hoe is het mogelijk? Seuntjes. Na een fout, omdat Van Eijden met een man in de rug eigenlijk gewoon uitglijdt. En de bal aan zijn tegenstander laat, verschijnt Seuntjes plotseling vrij voor de keeper. Hij had hem nog breed kunnen geven, denk ik ook. Maar dat doet hij niet. En hij schiet vervolgens zelf de bal naast. Dat is de eerste kans voor Nak, maar wel meteen de grootste van de wedstrijd. Maar ook die gaat er dus niet in. 0-0. Hoe groot zijn de kansen in Almelo tot nu toe? Dag nog niet mee. Ja. Hij valt een beetje tegen. Groningen nu wel met een lage voorzet van Kierm. Na 25 minuten dik spelen vanaf de linkerkant achterlijn. Maar niemand bij Groningen voorin. Bijvoorbeeld Texera om zijn voet tegen die bal aan te zetten. En Herakles nu weg in de middencirkel. Waar moet het naartoe? Vajnovic weet het ook even niet. Maar naar de linkerkant dan. Terug naar de middenlijn. Nog altijd aan de linkerkant met Kwanza. Wanza, Feyeno, Fiets Groningen met veel mensen terug. Groningen goed gestart, mogelijkheden gecreëerd door de ploeg van Maaskant. Maar inmiddels is Herakles toch wat meer de baas. Maar ik zei al eerder dat levert niet zo heel veel leuke momenten op. Wat dat betreft kan de wedstrijd wel een doelpunt gebruiken. Rienstra naar Paljits. Halverwege de Groningen helft aan de rechterkant. Rienstra, als het kan, loopt hij vaak door. Doet hij ook nu terug naar Paljits. Aan de zijlijn. Zoekt het duel op met Burnett. Dan gaat hij er langs. Komt ook de voorzet. Is daar de kopbal van Everton van Meterhof? 7 Staat recht voor de goal van Bizot. Maar kopt hem naast en over. Dat was een uitgespeelde kans voor Herakles Almelo. Dat geeft de burger hier moed. Maar ook na 27 minuten staat nog altijd die 0-0 stand op het bord. Roda Vitesse, Richard van Maarden. Ja, Roda probeert nu toch het initiatief weer te nemen in dit duel. 1-3, de achterstand voor de thuisploeg. Goals in de laatste minuten dus van Boni en van Malki. Malki vanaf de stip en de moersje. Paast de bal nu terug naar Wielaert. Korte combinatie op de helft van Vitesse. Aanvallende wissel, zojuist toegepast door Brood zoals verwacht. Hupperts is erbij gekomen, gaat spelen aan de rechterkant van het middenveld. Nu de aanval over de linkerkant, dat is belangrijk. Tamata gaat het strafstopgebied in, hoge voorzet. Nee, is laag over de grond, maar wordt gemist daar door invaller Hupperts En dan is het Theo Jansen. die vervolgens met een lange bal richting Boni. Boni natuurlijk. oer en oer sterk. wint het duel van Biemans. Boni op de rand van het strafsopgebied, maar schiet de bal toch een meter of 3-4 naast het doel van Courtois. Het blijft voorlopig bij een 3-1 voorsprong. voor Vitesse. Dan Breda, Bas Tegelik. NSC is een beetje geschrokken van dat moment zo even... waarbij Van Eijden de bal verspeelde en Seuntjes een grote kans kreeg. Ze lopen plotseling achteruit. 0-0, 25 minuten. Hoekschop voor Nak. met de eerste paal weggekomen door Wil. Opgevangen dan door Nak weer, omdat bij NEC werkelijk iedereen nu in het eigen strafhofgebied staat. Daar waait de ploeg nu wel uit. want dan is die bal door de rover inmiddels alweer onderweg naar het strafhofgebied. Daar staat Luijks nog, Luijks komt! En die komt naast de tweede grote kans voor Nak. En tot opluchting van Luijks, hoe gek dat misschien ook klinkt... is uiteindelijk hij niet degene die kopt, maar Breuer... En Dat betekent dat als de bal naast de doel gaat, Ja, gaat hij erin, maken, maakt het ook niet zoveel uit. Maar als hij naast de doel gaat, zoals nu, dan levert dat dus toch weer een hoekschop op. En kan de drukker dus even op blijven staan. Na nu 26,5 minuut. En is Verbeek degene die een hoekschop gaat verzorgen vanaf de rechterkant. Dat gaat hij doen met zijn linkerbeen. En dan komt dus een indraaiende corner. Luchtmacht van Nak, dat is inmiddels bekend. Daar zijn er genoeg die kunnen koppen. Maar de bal komt op 2 decimeter hoogte. Dat is heel sympathiek als je wil dat ook Anthony Lurling zich eens in een kopduel kan melden. Maar zelfs die komt er nu niet aan te pas. NEC gaat weer uitverdedigen, maar doet dat weer halfslag. 27 minuten onderweg. Het is 0-0. We gaan naar Kerkraden. Ja, ja. De spanning echt terug hoor. Het is Frank de Moesje met zijn vijfde goal voor Rode JC. En ik zie daar toch een dunne glimlach op het gezicht van Ruud Brood. De Moesje tikt de bal er van dichtbij in. Nijmegenaar voor hem extra belangrijk om tegen Vitesse te scoren. De aanval is aan de rechterkant. Hupperts geeft de bal voor. Tussen keeper en verdediging in. Dat is altijd gevaarlijk. Lage bal en dan staat daar de Moesje van dichtbij. En zo is het. Twee voor Rode JC en drie voor Vitesse. En wordt het nog een hele, hele leuke een leuke slotfase hier in Kerkrade. Dan gaan we naar Heracles tegen Groningen. Racht nog niet mee. Vijf doelpunten daar. Daar kunnen wij alleen nog maar van dromen. Half uurtje bijna gevoetbald. 29 minuten om precies te zijn. Geen kansen. Geen doelpunten in de afgelopen minuten. Vrije trap voor Heracles. Wat aan de linkerkant. Ik denk een meter of tien. Voor de middenlijn tegen Groningen. Dat voor de eerste keer dit seizoen drie keer op een rij zou kunnen winnen. Het vorige week knap van Herenveen daarvoor bij Willem II. Maar het staat inmiddels toch een klein beetje met de rug tegen de muur. Omdat Rienstra nu ook weer balbezit heeft voor Herakles. In de as van het veld is het Castillion. Eerste aanname is vaak wel goed. Maar dan komt er daarna niet zoveel uit bij hem. Bal ineens naar voren. Paljits kan koppen. Verlengt eigenlijk de bal. Staat bij de strafschopstip. Al vanaf het middenveld op zijn hoofd geeft nog wat kracht, maar Bissot pakt op. Speelde overigens in het tweede helftal van Ajax deze keeper van FC Groningen nog samen met Joffrey Castellion, de eh, Amsterdammer in dienst van Heracles. Zoals gezegd een half uur gevoetbald 0-0. Het wordt vervelend, maar het is waar bij Heracles FC Groningen. 14-13 was de laatste stand bij Fortuna KZ Ajot. En het is gelijk, het leek zelfs even erop en erover voor Koog Saandijk. De bezoekers, de landskampioen uit Koog aan de Zaan, ze kwamen even voor. En dat was na drie kwartier uh, korfbal de eerste voorsprong voor KZ. En uh, daarna kwam Fortuna meteen weer terug en, uh, en pakte weer de voorsprong. Nu is het dus 17-17 door een doelpunt van uh, Tim Bakker. Het gekke is, tijdens deze playoffs heeft nog geen thuisploeg gewonnen. Het thuisvoordeel in de Korsboliek, dat werkt zo dat je de eerste wedstrijd uitspeelt... en de laatste twee thuis, de best of three dus. En het grappige is dat tot nu toe dus niemand het thuisvoordeel heeft benut. KZ niet, Blauw-Wit niet en zelfs PKC niet. Fortuna... Ja, nu staat het dus gelijk, terwijl het de hele wedstrijd voor heeft gestaan. En zo vaak was het al net niet. Zo vaak hebben ze al de kansen laten liggen. Net geen play-offs, net geen finale. Ik heb het al vaker gezegd, ze zijn er zo aan toe. Fortuna was de ploeg van bijna, maar niet helemaal. En vanavond moeten ze het echt afmaken. Maar je ziet het steeds moeilijker worden. Je ziet ook het publiek om mij heen met de handen voor de mond als er geschoten wordt. Gaat het wel goed? Ze houden hier hun hart vast. Roda is helemaal terug in de wedstrijd. Richard Vermade. Ja, en speelt vol op de aanval. Nu het nog 20 minuten heeft. De Moesje maakt zojuist de aansluitingstreffer 2-3. Dat is de tussenstand ook nu met Boni. Die raakt de bal kwijt. Ik heb toch het gevoel dat hij niet helemaal lekker meer in de wedstrijd zit. Hij loopt op wat de benen en gaat hij er nu uit? Nee, zegt Fred Rutte, want Frank van der Struik komt erin voor. Renato Ibarra en Boni. Ja, natuurlijk ook in deze fase van de wedstrijd, deze tussenstand die hij... Heel belangrijk moet hij blijven staan. Ondanks het feit dat hij op scherp staat. Blijft Boni dus gewoon in de ploeg. Komt Van de Struik en nu in. En dat is dan toch een verdedigende wissel van Fred Rutte. Rode JC speelt alles of niets. Eén op één achterin. En vecht tegen die achterstand. Theo Jansen paast de bal naar de linkerkant. Kan Havenaar hem binnenhouden Maker van twee goals van Vitesse. Het eerste half uur was slecht. Bar en bar en boos aan de kant van Vitesse. Maar het scoorde wel via Havenaar twee maal. En toen met Boni de kop 0-3. Dan denk je die wedstrijd zit in de tas en dan komt toch rode JC weer terug. Vanaf 11 meter via Malki en zojuist dus de Moesje. Nu is het 2-3. Gooit Vitesse vanaf de linkerkant richting Boni. Bal wordt weggekopt in het centrum door Biemans. Opgevangen door Donald. Dan met een lange hens naar voren. De Moesje wint natuurlijk. Dat komt u wel. Dan is het Malki Komt onder de bal. Maar is dat een overtreding aan de linkerkant van het veld van... Kasja de aanvoerder, dat is inderdaad het geval. Vrije trap voor EC. vrij ver hoor nog van het strafsomgebied. Dus vooralsnog geen gevaar bij de tussenstand. 2 tegen 3, 75 minuten, bijna op de klok. Nog geen doelpunt in Breda, Bas Stichter? Nee, bij uh, Nak-Nek denken de mensen hier in Breda... ...vermoedelijk nog steeds aan de bekerfinale van 1973... ...toen uh, Nak won met 2-0. Hoe weet je dat? Ja, ah, basiskennis, hè, zou ik zeggen. Ik roep al: je moet niet vragen wanneer mevrouw jarig is... Maar... De bekerfinale van 1973 kan ik nog dromen. Nee hoor, zo af en toe komen er dingen ineens langs fladderen. Maar dat is uh, natuurlijk nog steeds een van de hoogtepunten uit het uh, bestaan van NAC. Die beker 1973 lang geleden, 40 jaar. Maar voorlopig is het 0-0. is het geen wedstrijd waar we over 40 jaar nog eens over gaan praten denk ik. Wie weet verandert dat nog. Luiks kopt een bal vanuit zijn achterhoede weg richting de middenlijn. Daar staan er van de NEC eigenlijk vier klaar om die bal de andere kant weer op te koppen. Die komt dan op het hoofd van Rex. Die probeert hem te controleren, dat lukt. In eerste instantie, dan wilde hij meegeven aan Platje. Dat mislukt. Dan verdedigt Nak weer uit. Dat mislukt ook. Dan blijft die bal hangen aan de voeten van Van Eijden. Die trapt hem weer de andere kant op. Dat mislukt weer. Dan heeft NEC de bal weer. Dan wordt Gilles aangespeeld. Die moet nu een poging doen om zo lang mogelijk aan de bal te blijven. En dan te kijken of dat goed gaat. Dat mislukt dan eens een keer niet. En dan kan Nak zijn wagen uitverdedigen. En kan er via Seuntjes wel een counter komen. Maar staat daar dan weer net een been van Van Eijden in de weg. Nou zeg ik het allemaal op deze manier omdat het aangeeft dat de wedstrijd na 32 minuten bepaald niet goed is. Het heeft twee kansen aan de ene kant opgeleverd toen twee kansen aan de andere kant waarbij NEC eerst en NAC daarna kwam. En nu heeft de scheidsrechter gezien dat Boudelje geblesseerd op de grond ligt en dat er verzorging in het veld mag komen voor NAC voor een tikje die hij krijgt uitgedeeld van Paulson. Maar dat had de scheidsrechter, ik wil daar niet de hele avond flauw over blijven doen, even niet gezien. Maar hij krijgt dan wel degelijk een por in zijn rug. Hij staat weer, er komt een scheidsrechtersbal. NEC mag door met balbezit na 33 minuten 0-0 op de stand. De spanning zit in Kerkraden, Richard van Maden. Lebedinsky gaat erin komen bij Rode JC. En het is, even kijken wie dat is, Wielaard die eraf gaat. Weer een aanvallende wissel, dus van Ruud Brood. En natuurlijk, je moet alles of niet spelen. Rode JC heeft niet zo gek veel te verliezen bij deze stand. Kwam terug van een 3-0 achterstand. En moet tegen titelkandidaat Vitesse gewoon uh, vol risico gaan spelen... om de gelijkmaker nog op het bord te krijgen. Aanval van Vitesse nu van Anold. Balverlies, kans voor Rode JC in de omschakeling. Met Donald is dat in de midden cirkel. Korte combinatie nog altijd op het middenveld. Weer is het Donald in balbezit van de struik verdedigd. Ook Jansen staat op 2-3 meter. Dan de combinatie met de moesje. Malky. Malky wint dat duel van Van Arnold. Malky met het schot. En dat gaat 2-3 meter naast de doel bij Veldhuizen. Ja ja, de druk zit erop. En Vitesse is toch behoorlijk in het nauw geraakt. Bij deze 2-3 gemaakt zojuist door Malky vanaf 11 meter. En we krijgen een corner met nog een minuut of 12-13 in dit duel. Een corner van af de rechterkant het publiek in Kerkrade natuurlijk achter de thuisploeg. De corner wordt getrapt richting Veldhuizen. Die plukt de bal ook goed en zo is het gevaar voor even weer voorbij. 2-3, nog altijd de voorsprong. Dat wel voor Vitesse. Hoe leuk is het in Anderloog? Dag van mee. Nou dat vertel ik je zo meteen. We gaan eerst even deze aanval afwachten. Nog een kleine 10 minuten. Balbezit voor Everton. Linkerkant van het veld al niet lekker gespeeld richting Bruns. Misschien De Leeuw met de uitbraak voor Groningen... Daar is Kierum. We zitten nog altijd 25 meter dik voor de middenlijn. Lienkren linkerkant van het veld. En dan een zwak balletje. De bedoeling is Burnett ter hoogte van de middenlijn. Maar die kan de bal niet aannemen omdat de bal van Lienkren zwak is. Dat was overigens zijn vrije trap. Een minuut of vier geleden niet. Een lichte overtreding van Koenders. Liep in de nek bij Texera. Vrije trap ging op de lat. Nu de andere kant weer. Dat straks op het gebied van Groningen. Castillon wil uithalen bij de penalty. Stips schiet aan tegen de benen van ik denk Linkren. Dan moet de bal misschien nog een keer opnieuw worden ingebracht bij de thuisploeg door Dorda. Maar die slaagt daar niet in omdat Manjasko met een hele felle tackle in de buurt van zijn eigen vlag de bal over de zijlijn weet te werken. En de angel even uit deze aanval weet te halen overigens wat problemen bij Letcherts in het strafschopgebied, De debutant in het hart van de verdediging bij Groningen. En Pieter Vink gaat nu ook even bij hem kijken als we 37 minuten onderweg zijn. Hoe het ermee staat. 0-0 zoals gezegd. En de meeste hilariteit zorgde nog een, uh, daarvoor zorgde een zwarte kater die opeens op het veld verzeild was geraakt. Vraag je mensen straks wat was het meest aansprekende moment. Dan zullen ze zeggen die kater op het veld. Bij 0-3 leek er geen veldje aan de lucht voor Vitesse. Maar nu Richard van der Waarden. Ja, ja, ik dacht echt de wedstrijd is gespeeld bij die Kopbal van Boni. Nu liggen er twee spelers op de grond. Na een paniekmoment weer achterin hoor bij Vitesse. Terugspeelbal op Veldhuizen. Die probeert dan uit te verdedigen via Van Arnold. Dat ziet er dan aardig uit. Dan komt Hupperts daar een beetje onbezuist in. Via het been van Hupperts gaat die bal dan in het strafschopgebied En is er een botsing tussen Lebedinsky en Veldhuizen. En beide spelers blijven dan op de grond liggen. Veldhuizen duikt naar die bal toe. Dan met een kopbal gaat Lebedinsky daar boven of over Veldhuizen heen. En Veldhuizen, met name hij, ligt daar behoorlijk geblesseerd op de grond. Volgens mij aan zijn hoofd. En dat zou toch voor Vitesse natuurlijk een behoorlijke adellating betekenen. 2, 3, 79 minuten en een klein beetje op de klok. En Vitesse koestert dus nog altijd die voorsprong. Terwijl Lebedinski op de grond ligt en ook Veldhuizen op de grond ligt. En ik zie nu het gebaar van de verzorger van Vitesse dat Veldhuizen eraf moet. En dat betekent dat Eloy Room... De tweede keeper van Vitesse voor de laatste 10 minuten in het veld moet komen. Dan gaan we naar Naknek. Bas Tichende. 0-0, 37 minuten onderweg. We hebben een gele kaart gezien. De eerste gele kaart van deze wedstrijd die was voor Ryan Koolwijk. Die moet hebben gedacht na de klassieke Naknek kan ik het niet opbrengen om ook nog de klassieke nek te doen volgende week. Dus hij pakt de geel en is geschorst voor die wedstrijd. Terwijl Nak de bal heeft. En via Goudelje en de Rover ruimte zoekt aan de rechterkant van het veld. Dan nou wordt Verbeek aangespeeld in het centrum waar het relatief druk is. Die kaatst de bal naar Leurling. Die krijgt twee mensen in zijn nek. NEC. En kan dan de bal aan de rechterkant. We hebben de Rover. En de Rover krijgt de bal dan niet onder controle. Die rolt door. En komt dan het rood van de dugout van de NEC in de handen van Comboy terecht. Die hem heeft ingegooid inmiddels naar Breuer. Breuer paast risicovol. De bal gaat eigenlijk dwars door het midden. Komt hoog uit een halve meter van de grond. Wordt... Door het duo valkenburg gillissen onderschept. Waarbij ze de bal eigenlijk allebei niet goed raken. Die rolt dan weer door naar de andere kant. En komt dan in het hart van de verdediging uit van NAC. Waar Buis en Luiks, dus de centrale verdedigers zijn. Die moeten duidelijk nog een beetje aan elkaar winnen. Met Bottengien en Luiks gaat dat eenvoudiger. Nu Luiks met een opening. Bal eigenlijk in het luchtledige. Belandt ruim buiten het bereik van Seuntjes die wel doorgelopen was. En wordt dan heel makkelijk teruggekopt door de verdedigers van NEC in de handen. Van Gabo Babos. Er hangt alweer een spandoek voor hem trouwens. Hier in het stadion speelde hij natuurlijk tussen 2000 en 2004. En na dit seizoen zoals ik al eerder zei. Komt hij weer terug naar Breda. En dat schitterende spandoek Babos a la Playa. Hebben ze maar weer uit de kast gehaald. En dat nu maar vast weer opgehangen. In deze wedstrijd. 38 minuten. 0-0 is de stand in Breda. Hoe is het met de keeper van Vitesse? Richard van der Made? Ja, een beetje kroggy. Maar hij wil er eigenlijk helemaal niet uit. Is nu wel weer wat opgelapt. Piet Veldhuizen. De arts zegt het is beter dat jij naar de kant gaat. Veldhuizen lijkt dat zelf niet te willen. Schudt ook nu met het hoofd. Gooit de handschoen nu lichtjes op de grond. En Eloy Room gaat er inderdaad wel inkomen komen hoor voor de laatste 10 minuten. Veldhuizen naar de kleedkamer geblesseerd geraakt in dat duel met Lebedinski. Met wat protest gaat hij nu richting de catacomben En Eloy Room die zich tot nu toe een zeer goede stand in heeft laten zien. Bewezen als stand-in van Veldhuizen. Hij moet erin voor de laatste 10 minuten in deze wedstrijd. En Veldhuizen is aanbeland bij de kleedkamer. 2-3, 82e minuut. En Rome heeft de bal klaar liggen voor de vrije trap na die overtreding van Lebedinsky op Veldhuizen. Wat gaat er nog gebeuren in deze spannende slotfase hier in Kerkraden? Bedankt Groningen. Spannend. achter. Ja, dat valt wel mee. Ik wil je graag een ander antwoord geven. Maar als dat niet kan, dan lukt dat niet. 4,5 minuut voor de rust, nog geen doelpunten. Bizot krijgt een bal teruggespeeld van Letchert. Die voor de rest geen uh, problemen heeft. Ik noemde even zijn blessure in de vorige bijdrage. Overigens heeft hij Bizot, Die de bal naar voren heeft geschoten. Wel wat onrustig staan Keeper bij Vlagen. Waar die ballen klem vast kon pakken. Bokste die ze weg. ze nu opgejaagd trouwens door Castellion. En dan denkt Paul iets te profiteren. Aan overtreding duwen van Castellion. En een vrije trap voor FC Groningen. Een meter of tien buiten het eigen strafschopgebied. Aan de rechterkant van het veld. Een gele kaart nog gezien voor De Leeuw. Hij kwam te laat met een tackle en leverde Geel op die overtreding. Volgende keer is hij geschorst omdat hij op scherp stond voor deze wedstrijd. Geen doelpunten, weinig kansen. Nog 3,5 minuten in de eerste helft. Herakles heeft FC Groningen 0-0. Heeft hij wisselend tempo bij Rode ook een beetje weggehaald, Richard? Nou nee, tot nu toe niet. Want Roda vecht echt voor zijn laatste kans in die tweede helft. Het is de moesje nu. Nee, de Boni moet ik zeggen op het middenveld. Bal afgepakt door Donald. Dan het zoeken naar wel de moesje. Bal wordt weggekopt door Van der Heijden. Weggeroeid dan door Van Aanholt En opgevangen achterin bij Roda J.C. door De Loosje. Roda J.C. heeft haast. Roda J.C. speelt na die, met name na die strafschop van Malky. Heel aardig voetbal. En Vitesse heeft het echt moeilijk. Moet verdedigen nu vooral van de struik. Kopt naar Boni. Boni naar Jansen die daar helemaal voorin staat bij Vitesse. Bal nu opgevangen door de moesje. En dus een kans voor Rode JC. Openen dan maar naar de rechterkant. Daar ligt de ruimte natuurlijk bij Hupperts. Hupperts in het 1 tegen 1 duel met Van Aanold. Wat gaat hij doen? Zoekt de buitenkant. Goed verdedigd door Van Aanold. Gaat de bal dan over de achterlijn. Vitesse heeft echt veel moeite om nu stand te houden. En de bal ligt over de achterlijn. Via volgens mij een been van... Roda JC, ja dat is inderdaad het geval. En dus shockt Eloy Room in alle rust naar de bal. Weer wat seconden, winst voor Vitesse. Vijf en een halve minuut nog, 2-3. Wordt het Fortuna of komt er een derde wedstrijd? Ajax Voosterboer. Ja, niemand weet het. Maar Fortuna staat voorlopig wel achter met 20-18. De laatste keer dat we ook al spraken was het 17-17. Heel weinig doelpunten dus. en een mooi spel is het al lang niet meer. Het is vooral vechtkorfbal geworden. Veel fouten in de opbouw. Veel ballen die helemaal niet aankomen. En Barry Schep ziet het allemaal met ledenoog ogen aan. Mr. Fortuna. Veel scorende spits. harde werker. En hij zou vanavond afscheid kunnen nemen als Fortuna tenminste wint van het eigen thuispubliek. Maar zoals het er nu uitziet uh, zou er een derde wedstrijd moeten komen. Een beslissingswedstrijd komende dinsdag ook hier in de fortuna Hall. Zojuist uh, 18.20 via een door uh, Tim Bakker van uh, KZ. En uh, Fortuna heeft nog de kansen, nog vijf minuten resten in de tweede helft om nog langs zij te komen. Er moet sowieso een winnaar komen vanavond. Goed punt. Richard Vermader. Ja, ja. Hij zit erin hoor. Het is Malky. Wie anders. Malky maakt de glijfmaker voor Rode JC in de 86 e minuut. Er zijn protesten bij Vitesse. Ik denk vanwege buitenspel. Maar het doelpunt wordt goedgekeurd. Er is overleg met de grensrechter. En Liesveld zegt wat doet Liesveld. Liesveld keurt de goal na overleg met de Assistent-grensrechter toch af. Oh, oh, wat een moment. En natuurlijk zijn ze nu bij Rode JC woedend. Malky naar de assistent-grensrechter. Eens dus kijken wat daar gebeurt bij de gelijkmaker. Misschien wel de verdiende gelijkmaker. Ja, ja, het is echt buitenspel hoor, van Malky. Hoewel ik ook zie dat Kasja daar gevaarlijk in komt bij de moesje. Maar de goal gaat gewoon niet door in de slotfase. Heel erg zuur voor Rode JC. Maar het blijft voorlopig bij 2 tegen 3. ...in het voordeel van Vitesse. Goed is een beetje scheidsrechter, Bas? Nou, heeft zich het wel een beetje hersteld, vind ik. Hoewel die zo even toch weer een uh, overtreding op het middenveld even over het hoofd zag. Ik vind hem nog niet de allerbeste indruk maken, maar ik heb mijn uh, focus een beetje verlegd. Omdat in de eerste 10-15 minuten van de wedstrijd... Uh, ...nou eigenlijk zo weinig gebeurde, dat ik goed op de beste man kon letten. De wedstrijd is wel in gang geschoten eigenlijk daarna. We zitten bij 0-0 stand met... Uh, deze twee ploegen in Breda in de voorlaatste minuut van deze wedstrijd. En er komt een hoekschop aan voor NEC. Die bal wordt het strafselgebied ingedraaid. Komt eigenlijk ook een beetje laag aanzwaaien. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Van Eijden. Die nog probeert met zijn voeten bij de bal te komen. Ziet dat dat wel kan. Maar daarvoor moet hij dan eerst een tegenstander zeg maar, van zich afduwen en wegtrekken. Nou, dat doet hij. Dat is dan de scheidsrechter niet ontgaan. En zo komt er een vrije schop voor NAC. Dat dus twee beste kansen heeft gekregen in deze wedstrijd. Die hele grote van Seuntjens. Die kans nog voor Luijks uit dat kopduel. En uh, ja, ze gingen er allemaal niet in. Net als die twee grote voor NEC. Zo staat het 0-0 nog. Het is dus rust bij Herakles Groningen. Ook daar 0-0. We gaan snel naar Roda Vitesse Richard. Wat een kansen voor Rode J.C. Bal op de paal. Kans gezien voor Malky. En nu een schot uit de tweede lijn van een meter of twintig van De Loosje. Hoog over het doel bij Rome. Die moeite heeft. Ook bij die afgekeurde goal trouwens van uh, Malki, Die daar inderdaad buiten spel stond. Stond hij behoorlijk te grabbelen. Dit doet hij overigens wel goed. De inzet van Malki van dichtbij. Rome redt dan. En dan komt de bal vervolgens ook nog via Lebedinski op de paal. Rode Rode JC heeft pech. Rode JC verdient eigenlijk de gelijkmaker. Want Vitesse, Vitesse, de nummer drie op de ranglijst, staat in de slotfase hier in Kerkrade behoorlijk onder druk. Maar Vitesse kan goed counteren, dat weten we. Vitesse kan er snel uitkomen. Probeert dat nu ook via Kakuta, maar er is weer balverlies. Omschakeling nu aan de kant van Roda met Donald. Gezocht natuurlijk naar de lengte. Voorin naar De Moersje, naar Lebedinski, Maar De Moersje verprutst die kans. Laat het lopen en via Kasja roeit Vitesse die bal dan opnieuw naar voren. Is dit een moment van Boni? Nee, het is buitenspel. Vlag gaat omhoog bij de grensrechter. En dus is ook dit moment weer weg. 88,5 minuut op de klok. En Wilaert pompt de bal nog eens een keer hoog in het strafschopgebied. Via Kasia gaat het dan met een kopbal terug naar Rome. En dus mag hij de bal pakken. Dat doet hij nu. We gaan ons opmaken voor een hele, hele spannende slotfase. Hier bij Rode JC Vitesse. Gaat Vitesse punten morsen op weg naar de titel? Of pakt het toch weer een overwinning? Het zou de 8 de overwinning op rij zijn voor de ploeg van Fred Rutte Boni. Hij heeft de bal overtreding en dus is het ja, het is een overtreding van Boni inderdaad. En dus is het een vrije trap voor Rodi E.C. Kurto legt de bal klaar, want Roda heeft natuurlijk haast. Boni gaat dan een beetje onsportief voor de bal staan. Dat zorgt ervoor dat Roda geen tempo kan maken. En dus moet het nu vanaf de rechterkant maar gebeuren. Via Tamata Kakuta gaat naar de bal toe. Kort wordt er dan gespeeld door Roda op eigen helft. Dat schiet niet echt op. En via Tamata gaat het dan helemaal terug naar Kurto. Kurto die de bal dan wat moeilijk aanneemt. En vervolgens met zijn rechter een hoge bal richting... En is met het hoofd verlengt naar Malki, uh, Malki naar de buitenkant. Daar staat Lebedinski, Verdedigd door Van der Struik. Tamata komt mee. de linksback. Heel veel risico neemt Roda nu achterin ook. Er staan twee mensen daar in de buurt van Boni en Havenaar. En verder is eigenlijk iedereen naar voren. Hoge bal van Sucuwin wordt opgevangen door Van Arnold Met zijn linkervoet schopt hij de bal hoog. Richting de verdediging van Rode JC. Opgevangen nu weer door Vitesse. Via Van der Heijden. Hoge bal richting Theo Jansen. Die daar heel opvangt. De een diep speelt steeds. Is dit de beslissing? Theo Jansen van dichtbij had hem eigenlijk moeten maken. En we krijgen erbij in de slotfase van deze wedstrijd zes minuten. Zes minuten extra minuten. Extra speeltijd in deze ongelooflijk spannende wedstrijd. En Theo Jansen, hij had het eigenlijk moeten beslissen met deze enorme kans voor Vitesse. Twee tegen drie. Het is rust bij Naknek 0-0. Rust bij Herakles Groningen 0-0. Fortuna KZ, Aijl Kloosterboer. Nog anderhalf minuut te spelen in de tweede helft. En het staat 21-19. Nog steeds voor KZ. Maar nu balbezit voor for Fortuna. Respect hier ook hoor. En applaus voor de bezoekers. De verdedigend landskampioen KZ. Dat hier gewoon heel professioneel de overwinning mee naar huis zou kunnen nemen. Dat lijkt het. Het kan bijna niet meer mis. Twee, twee punten voorsprong in één minuut. Dat maak je niet meer goed, zou je zeggen. Maar dan nu een strafworp voor Barry Schep. Mr. Fortuna neemt hem nu. En die gaat erin. 20-21. Met nog één minuut op de klok. En het kan nog steeds voor Fortuna. En Ries het van de Waarde bij Roda Vitesse. Rode EC, de betere ploeg. 2-3. En we zitten in de extra tijd van dit spannende duel. Natuurlijk vooral in de tweede helft. Wie had er nog een cent gegeven voor Rode EC? Dat zo teleurstellend presteert dit seizoen op de 16e plaats staat. 3-0 de kopbal van Boni. Maar toen kwam toch Rode EC opzetten. En was het via Malki en via de Moersje ineens weer 2 tegen 3. En Veldhuizen, nee Rome natuurlijk, legt die bal klaar, neemt... Alle tijd daarvoor en gaat nu de bal trappen. Tot uh, veel gemorre leidt dat natuurlijk op de tribunes hier in Kerkra. De bal wordt opgevangen achterin bij Roda. Maar dan is het toch ook weer balverlies. En is het Boni die de bal natuurlijk afschermt daar aan de linkerkant. Over de zijlijn en dan een ingooi. Is het voor uh, Rodi EC, denk ik? Nee. Toch niet. Het is voor uh, Vitesse met uh, Theo Jansen. Die zojuist de wedstrijd had moeten beslissen met een goede kans. Het was al even uh, geleden dat Vitesse in deze wedstrijd een uh, kans kreeg. Nu weer een aanval van de Vloeg uit Arnhem met Mike Havenaar. Achterlijn halen, voorzet gaat richting Kakuta. Maar dit loopt ook niet goed af voor Vitesse. En zo gaat daar opnieuw een kans verloren. Tweede kans binnen vijf minuten voor uh, Vitesse. Nog eens kijken in de herhaling. Het is uh, Jansen die de bal goed bij Havenaar weet te brengen. Goed werk weer van de Japanner En dan is het via Tamata uiteindelijk de bal over de achterlijn. En dus een corner voor uh, Vitesse. 1-0 werd het door Havenaar. 2-0 werd het door Havenaar. 3-0 door Boni. 3-1 via Malky vanaf de strafschopstip. En 3-2 de goal van de Moesje. De corner wordt nu kort genomen door Vitesse. Maar dat uh, mislukt allemaal. En dan is er weer de bal bij uh, Courto. Die vervolgens met een lange trap richting uh, de Moesje opnieuw Roda in stelling probeert te brengen. Nog een minuut of drie in deze wedstrijd. Hoeveel is het geworden bij Fortuna KZ? De beslissende bal. Nu voor Barry Schep vrije wordt Nog één kant voor Fortuna. En die bal gaat er niet in. En dan hebben we nog twee seconden over. En de Fortuna-spelers zijn ziedend op de scheidsrechter. Want hier had een nieuwe vrije woord moeten komen. KZ kwam veel te vroeg in. Er staan nog twee seconden op de klok. En heb je dan nog één kans om te schieten... Die moet dan nu komen van Thomas Rijgersberg. Gaat hij erin? Nee, hij gaat er niet in. En dat betekent dat KZ deze wedstrijd wint. En de overwinning mee naar huis neemt naar Koogszaandijk. Dat betekent ook dat er een derde wedstrijd moet komen. De stand is 1-1. En die derde wedstrijd komt op dinsdagavond. Fortuna mist de kans op directe plaatsing voor de Ahoy-finale. Dinsdag kan het alsnog. Rona Vitesse, Richard. 2-3, extra tijd. Nog een minuut of 2... Evenaring van het clubrecord uit de jaren 90. Eind jaren 90 is dichtbij. Ook toen won Vitesse acht wedstrijden op rij. En dat zit er nu opnieuw aan te komen. Vitesse is daar heel dichtbij. Maar Roda EC maakt natuurlijk haast in de slotfase. Kurto met een lange bal richting Malki, Richting de Moersje. Dan moet Roda naar die bal toe. Met Hupperts aangenomen met de borst. Aan de rechterkant nu van het veld. Probeert uh, daar Van Anolt uit te spelen. En via Van Anolt gaat de bal dan over de zijlijn. Ingooi dus voor. Rode JC. Rode JC via Hupperts. Terug naar De Loosje. De Loosje Flederes. Flederis, korte combinatie met uh, Donald. Dan komt daar Flederis opnieuw met een uh, sliding. Dat is goed. Bal naar de zijkant. Hupperts met de voorzet. Weggehaald door Van der Struik. Nog een keer weggehaald door Jansen. Ingekopt dan weer door Rode JC. Richting bal. Gaat op de lat. En dan doelpunt. Doelpunt voor Rode JC. En het is uh, volgens mij Donald die hem maakt in de extra tijd. Ja, ja. Maakt inderdaad de bevrijdende 3-3. En dus gaat Vitesse. Vitesse gaat dus toch punten morsen in de race om de titel. Geeft een 3-0 voorsprong uit handen. Ongelooflijk. Wat een sensatie hier in Kerkrade. Met de vuist slaat hij op het veld. Theo Jansen, woedend. En. Zo is het dus via Donald van dichtbij toch nog gelijk geworden. Jansen, hij haalt die bal weg. Dan wordt hij opnieuw ingebracht. De kopbal van achteruit is van Van der Heijden op de lat. En dan staat hij daarmee. het is Kasia die de bal op de eigen lat komt. Notabene. En dan komt die bal terug voor het hoofd van Donald. En met een snoekduik. Passeert hij dan Eloy Room voor die hele, hele belangrijke 3-3 voor Rode JC. Ik kijk naar het gezicht van Fred Rutte. Ja, u kunt dat raden. Dat staat op onweer. Vitesse moet nog in de laatste aanval. Wil natuurlijk nog de overwinning proberen binnen te halen. Met Kalas de ingooi. Maar die komt in de handen van Kurto. En zo is er ook weer even wat rust aan de kant van Rode JC. Nog een paar seconden in dit duel. Wat gaat Liesveld doen? Liesveld zegt het is afgelopen. Een sensationele ontknoping hier in Kerkrade. Rutten duikt direct de katakomben in. Want Vitesse in de race om de titel... Morst 2. Dure punten. Rode JC. Spectaculair. Komt terug van een 3-0 achterstand. Via doelpunten van Malky, De Moesje en Donald. En ik zie de spelers van Vitesse. Van Arnold en Van der Heijden. Verslagen op de grond liggen. Want dit mag je natuurlijk niet weggeven. Als je voorstaat met 3-0. En dan toch nog een gelijkspel. Een puntje voor Rode EC. En duidelijk puntenverlies voor Vitesse. Dat was... Uh, uh... Het gevolg is dat Vitesse derde, tweede wordt eventjes met 61 punten, eentje meer dan PSV. Maar Vitesse blijft in ieder geval dit weekend twee punten achter op Ajax. Overigens de laatste keer dat Roda van een 3-0 achterstand terugkwam was uh, tegen FC Dordrecht En dat was in 1988, in april 88, van 4-1 werd het toen 4-4. John Mellencamp met Rock in de USA. Er is nog één wedstrijd uh, die op het punt van beginnen staat. ADO tegen FC Twente. En die houtkamp zit daar. Uh, ja, er is eigenlijk voor beide niet zo heel veel meer. Hè. ADO kan nog play-offs halen. Ik wou net en, zeggen. Ja, nou, ja, goed. Ja, ja. ja play-offs. Nou, daar doen sommige mensen moord voor. FC Twente niet, dat hebben we gezien. Want dan haal je Ik de Europa League. En en dan, uh, dat ze niet hoefden, hè. Ja, maar dat geldt niet voor ado Den Haag. Ze staan uh, met 36 puntjes... Eén achter NEC en twee achter Heerenveen op de negende plaats. Ja, die achtste plaats geeft toch recht op uh, uh, na-competitie. En uh, ja, dat uh, zien ze hier wel zitten hoor. Maar het gaat niet goed. Afgelopen weken uh, niet gewonnen. Drie keer op rij verloren. Geen doelpunt gemaakt. En dan ook nog Poupon en Kolk die uh, geblesseerd zijn. Het zijn toch twee spitsen. En ja, dan euh, doe je het met Mike van Duinen, maar die kan het ook heel aardig hoor. Want die heeft er ook wel acht in liggen. En de opvallende topscorer bij Ado Den Haag komt terug van een schorsing. Daar zijn ze blij mee. De aanvoerder Danny Holla. Hij staat weer in de basis. En bij FC Twente euh, ook terug naar een schorsing. Een hele belangrijke jongen, Dusan Tadic. Hij euh, heeft 12 doelpunten is topscorer van FC Twente. En in het doel, Nikolai Michailov. Vorige week euh, brak hij een vinger. Maar een speciaal aangepaste handschoen zorgt ervoor dat de gespalkte vinger dermate ontzien kan worden dat hij gewoon in het doel kan staan. Hij speelt dus. Uh, Michailov, hij staat in het doel. En Paul van Boekel, een van de mensen die van de week nog aanwezig was bij de wedstrijd van Barcelona. Die is de Leidsman hier in dit stadion. Waar het gezellig is, het ziet er allemaal weer goed uit. Met uh, uh, veel meegereisde FC Twente-fans die een goed gevoel hebben na de goede overwinning vorige week. En bij Adel Den Haag, daar vinden ze het thuispubliek dan dat er vanavond maar weer eens moet worden gewonnen. Dus we zullen het afwachten. Ik hoop op een uh, leuke wedstrijd die staat op punt van beginnen. De orkaan die de afgelopen maanden door het wielrennen ging begon in de Verenigde Staten. De dopingzaak rond Lance Armstrong deed het wielrennen op zijn grondvesten schudden. En ook de Amerikaanse bond USA Cycling werd beschuldigd van betrokkenheid. De directeur van USA Cycling, Steve Johnson, is dit weekend in Limburg. En volgens hem komt het Amerikaanse wielrennen de klappen te boven. Een bijdrage van Steven Dadebout. Vele van ons zijn teleurgesteld geweest, zegt Steve Johnson. De mensen geloofden in hun helden, ze waren hun voorbeeld. Daarin zijn ze nu teleurgesteld. Maar tegelijkertijd is wielrennen een prachtige sport. Ik denk dat de sport zal blijven groeien. We komen door deze moeilijke tijd. In Amerika gingen de afgelopen maanden nogal wat hotshots uit het wielrennen. Rollenbollend over straat. Johnson zelf werd ook aangevallen. In de klokkenluiderszaak die Floyd Landis startte, zegt Landis dat Johnson van de dopingpraktijken bij de US Postal ploeg afwist, maar dat hij het wegmoffelde omdat Armstrongs scheldschieter Thomas Weissel ook een sponsor van USA Cycling was. Ik denk dat Landis dacht dat elke Bobo per definitie iets moet hebben geweten over het schandaal. Maar de realiteit is anders. USA Cycling is niet eens betrokken bij dopingtesten. Wij weten nergens van totdat de antidopinginstanties ons inlichten. Anti het is een dopingagent dat er een positief so, uh, is. Dus. Het is virtueel onmogelijk. voor de federatie om iets te weten. dat is niet buiten het generale antidopingeffect. De eerder genoemde Thomas Weisel redde in 2000 het noodleidende USA Cycling van de afgrond. Zo investeerde hij onder meer in het USA Cycling Development Program. Johnson is nu in Nederland omdat dat programma waarin jonge Amerikaanse renners worden opgeleid... verhuist naar Sittard. Deze week werd een ploegje renners gepresenteerd dat vanuit Sittard zal proberen de absolute top te bereiken. Steve Johnson maakt zich gerust ook wel een zorgen over de toekomst van het Amerikaanse wielrennen, maar als ik hem vraag naar de populariteit van wielrennen in Amerika, blijkt hij vertrouwen te hebben in de toekomst. Do you have any numbers that that that tell you you you are right about this? I mean, what about the popularity after all this has come clear about Lance Armstrong? Uh, that's an interesting question. It, it, you know, the United States is very different from from Western Europe with regard to the way people view cycling. In in, in Western Europe. Er zijn veel Mensen die maar die nog steeds van de sport. Dat is een interessante vraag, zegt Johnson. In Amerika zijn de meeste wielerliefhebbers zelf ook actief wielrennen. Ze voelen zich verbonden met de sport. En om je vraag te beantwoorden: we zien nog altijd groei in onze ledenaantallen. Ook de aantallen jeugdleden neemt per jaar met 5 tot 7 procent toe. En ook zien we dat meer en meer atleten die het in zich hebben om ver te komen in de sport, uiteindelijk voor wielrennen kiezen. En dat is goed voor onze sport. Uh, people die het potentieel hebben om in een different verschillende sporten. nog steeds om cycling te kiezen als hun actually Dat is eigenlijk een nieuwe ontwikkeling in Amerika over de laatste vijf of zes jaar. En ik denk dat dat well voor de sport voor Amerika ook. U wordt een bijdrage van Steven Dadebout. We gaan weer voetballen We beginnen bij ADO Twente. 0-0 nog, Andy? Ja, 0-0. Nu de eerste echte aanval voor FC Twente... maar die wordt onderschept door uh, Kenneth Omeru. Uh, maar meteen is het schilder die de bal weer op kan pikken... en de bal naar de buitenkant geeft. Moet de voorzet komen, komt ook. Wordt weer door Romero weggewerkt. Nu over de zijlijn. En het is een beetje aftasten in de beginfase met beide ploegen. De ploeg van Mauri Stijn, ADO, uh, een beetje in de verdrukking. Want Twente wil snel... Uh, zeg maar ...een goed vervolg geven aan vorige week... ...door weer een overwinning te halen. Voor het doel, goede bal. En wordt uh, met moeite weggewerkt uit de doelmond, wordt opgevangen. En het schot is uh, van Brama en dat gaat net over het doel van keeper uh, Coutinho. Betekent dat uh, Twente met name in de aanval is... ...en ADO voor ons nog verdedigt. Maar het staat nog 0-0. NAC NEC 0-0 nog, was Ja, we zijn... Uh... Twee minuten onderweg in de tweede helft. Dezelfde spelers. NEC komt. Platje heeft de bal, maar op dat moment is er al gefloten. Platje steekt zijn handen nu op naar de scheidsrechter zegt... had je niet mijn voordeel kunnen geven. Maar toen had de Belg-Geldhof al gefloten voor een overtreding op Valkenburg. Ik denk dat hij dat overigens goed gezien heeft. En dat de scheidsrechter ook niet kon zien dat er voordeel zou ontstaan voor Platje. vrij schop. komt er dus voor NEC. Twee, drie meter buiten het strafvormkloei. Tikkeltje aan de rechterkant. Koolwijk meldt zich. Die heeft een goed linkerbeen. Dat is inmiddels bekend. En ook Tomboy staat daarbij de Deense rode kaartenmachine, drie keer al van het veld gestuurd. Maar nu achter een bal om een vrij schot te nemen. Viermans muur van Nak. Comboy trapt de bal keurig over de muur. Maar in de handen van Terrawelaar die al vervoerd had waar die bal ongeveer moest gaan komen. Want al met zijn handen eigenlijk in de hoek hing waar de bal kwam. Dan snel uittrapt in de hoop dat de razendsnelle Elson Hooi een koude voor nak kan inluiden. Maar dat lukt niet omdat NEC verstandig drie mensen achterin had gehouden. Sterker nog, de bal is ogenblikkelijk weer terug. En Nijmeegs bezit ook. Platje vanaf de rechterkant. Buis moet dan nu naartoe. Platje vanaf de rechterkant. Geeft een voorzet. Schuine streep schot op doel. De bal blijft eigenlijk een beetje ertussenin hangen. En komt dan uiteindelijk terecht op het dak van het doel van Jellet en Rauwelaar. De keeper die in de eerste helft dus opviel. Omdat hij twee goede saves had. En ook in de tweede helft. Inmiddels iets heeft moeten doen in de wedstrijd. Die overigens voor het overige heel erg tegenvalt. En ik heb collega's horen mopperen in de rust. Die zich afvroegen waarom de wedstrijd. Die om kwart voor negen nu pas begonnen is, eigenlijk op teletext werd aangekondigd alsof hij al om kwart voor acht zou beginnen. Herakles Groningen 0-0 uh, nog, gaat er niet mee. Maar dat zou nu kunnen veranderen. Precies vijf minuten op de klok in de tweede helft. Vrije trap. Heracles fiets. De afstand is 20 meter. Maar hij gaat er ook 2 meter overheen. Waar overheen. Over het doel van Groningen verdedigd door Marco Bisot. En... Wel weer een gele kaart gezien. Schet is ook volgende week niet van de partijen er al De Leeuw. Groningen veel mensen op scherp. Ook Bakuna, Kierm, Kwakman en Linkren staan nog op dat lijstje. Dus dat belooft niet veel goed. Zal er meer kaarten worden gehaald vanavond bij de ploeg van Robert Maaskant. Ik zie overigens nieuwe energie bij Heracles. Dat het tempo wat probeert op te schroeven in deze wedstrijd en naar voren speelt. Omdat het thuispubliek, 8400 toeschouwers ruim... ...toch wat meer wil laten zien dan in de eerste helft. Castellion bereiken, dat is de bedoeling van Everton. Die gaat nu achter zijn eigen kopbal aan. Manjasko, 20 meter voor de middenlijn Groningen met de Leeuw. Staat 2-3 meter over de middenlijn. Kan de bal niet afgeven naar Schet. En dus gaat hij over de zijlijn. Mag Heracles gooien. Dat heeft aan de linkerkant van het veld uh, Dorda gedaan. Maar heeft ingeleverd. Het is nu weer Manjasko ter hoogte van de middenlijn. Die gooit voor Groningen nog altijd 0-0. En, en die houdt kan bij ado Twente. Ook 0-0 en als Ader de bal heeft dan gaat het heel rustig. Ze komen nu voor het eerst eigenlijk over de middellijn. En uh, doen dat meteen goed. Want het balbezit is uh, voor Aaron Meijers. Maar die probeert de bal naar de rechterkant te spelen. Richting Malone. Dat lukt niet. En Twente zit er tussen. 0-0 de stand met Ver in balbezit. Goeie bal weer van Ver op Chatli. Chatli uh, nu halverwege de helft. Struikelt over zijn eigen benen. En dan kan uh, Ado overnemen. En uh, doet dat uh, redelijk snel. Met Thierry. Die de bal naar buiten speelt. Naar Van Duinen. Van Duinen uh, halverwege de helft. Even terug naar Malone. Malone bal breed. Uh, is op zoek. Nee, het is uh, Omeru die uh, de bal teruglegt. Uh, en nu de bal naar. ...maar Malone in de middencirkel... Uh. Het is rustig het tempo van ADO Den Haag. Het is uh, uh, ja, een beetje aftasten ook van waar kunnen we gaan. En een puntje vinden ze eigenlijk lijkt mij al mooi hier tegen FC Twente. Zo voetballen ze in ieder geval. Maar ik kan me niet voorstellen dat je thuis als ADO zijnde met een punt genoegen neemt. Malone nog altijd in balbezit. Speelt de bal even opzij naar Holla. Krijgt hem terug Malone. En dan uh, is het uh, weer zoeken. Nou ik zou zeggen als ik Twente was gaat er wat meer op zitten. En dan een slechte terugspeelbal. Moet continu uit zijn doel. En dat uh, doet hij bekwaam en vakkundig zoals Wim kan. Ooit in Den Haag zij uh, weer de bal naar Coutinho. Nee, het is nog niet verheffend hier in, uh, ADO, uh, in Den Haag bij ADO tegen FC Twente. Het staat nog altijd 0-0. NAC en EC, Bas Tiegler. Het publiek uh, maakt er nog een feestje van in Breda. Want uh, heeft de kelen blijkbaar gesmeerd in de rust. En wil die nu wel weer vol openzetten. Zo is het in ieder geval gezellig qua geluid. 0-0 stand. Breuer kopt een bal terug. Doet dat in de handen van Babos. En dat gebeurt allemaal na 51 minuten. Waar NAC. Een behoorlijke kans kreeg na een goede actie van Elson Hooy. Vanaf de rechterkant, een paar minuten geleden. Hij draaide naar binnen. Iedereen stond eigenlijk te wachten op een voorzet. Maar die kwam niet. Hij draaide nog verder naar binnen. En schoot vervolgens hard op het doel. Maar Babos redde. Die bal sprong weer uit zijn handen. En kwam op 4, 5 meter van het doel voor de voeten van Goudelje. Maar die had zo weinig tijd dat hij alleen maar zijn been uit kon steken. En de bal daar tegenaan zag komen. En schepte de bal. Centimeter of 20, 30 over de lat. Dat was de kans voor Nack om op voorsprong te komen. De enige, nou ja, behalve met die kans van in de eerste helft, de enige twee grote kansen die we dus aan die kant hebben gezien. En deze wedstrijd, terwijl er nu weer een aanval van Max Spaak loopt, want dat heb ik eerder gezegd, er gaat meer mis dan goed. Terwijl NEC weg is nu via Wil aan de rechterkant van het veld. Die moet dan worden opgepakt door uh, Jansen, dat gebeurt eigenlijk maar half. Dan komt er toch nog een voorzet en wat staat hij daar vrij? En dan gaat de bal op de paal. De kopbal vanaf de linkerkant, dat moet Valkenburg zijn. Nee, Rex is dat, die die voorzet vanaf Platje vanaf de andere kant... Eigenlijk toch voorbij de tweede paal op zijn hoofd ziet komen. Hij moet er nog met een soort snoekduik naartoe. Omdat hij even aan de aandacht ontsnapt is van de verdedigers. Maar hij kopt de bal dan richting de verre hoek. Ter is al geklopt. Want die bal die spat via de binnenkant van de paal. Weer terug het veld in. En komt dan op de voeten terecht van een van de NEC aanvallers. Die zich ophoudt in dat doelgebied. Maar ook geen flauw idee heeft waar hij tegenaan loopt. Nou dat was de bal meneer. En die belandt dan uiteindelijk aan de andere kant van de paal. En levert dan nak gewoon een doeltrap op. Zo kan het toch eigenlijk uh, zomaar 0-1 staan na 52,5 minuut in Breda, waar het publiek dus even stilletjes was en nu denkt, nou, we gaan er maar weer tegenaan. Wie weet helpt dat. 0-0. Het wordt in ieder geval wel waard aardiger En het gaat beide kanten op in de tweede helft. Heb jij al veel kansen gezien, Achna, in de tweede helft? Nou, ik moet nog even noemen. Het staat nog steeds 0-0 na 10 minuten voetballen bij Raak met Schroningen. De kans die er was voor Schenkenveld na 15 tellen spelen. Hij kwam vanaf de rechterkant door de rechtsback uit Rotterdam. En schoot op Bizot. Een rebound voor Everton ruim naast. Terwijl Zeefuik nu bij Groningen als invaller in het veld gaat komen. Schet gaat er vanaf. Kreeg geel na het uitsteken van een been. Veinovic met de vrije trap over. En later. Weer schet met een overtreding. Ontsnapt aan Rood. Twee keer geel. De bal ligt ietsje meer naar rechts. Pal voor de goal van Bizot. Opnieuw een vrije trap zojuist van Veinovic. Zoekt nu de linker benedenhoek, deed dat goed, maar Bizot voorkwam het openingsdoelpunt van de avond. En Bizot heeft ook nu, er zit wel wat er heeft wel even wat tussen gezet zojuist. Maar Bizzotte heeft ook nu de bal op zijn 5 meter lijn voor de keeperstrap. De doelman van Groningen zoekt Kiedem Verliest het kopduel van Schenkenveld ergens in de zone. Halverwege de helft van Herakles. Een overtreding gezien van Herakles. Burnett is weg snel. Daar Zeefuik en ook Texera niet. Omdat de doelman van de thuisploeg pas verder als eerste bij is. Geeft mee aan de linkerkant van het veld. Middenvelder Bruns. Naar Everton. Everton en Magnasco. Die vechten aardige duels uit met z'n tweeën. Even vasthouden van Everton. Groningen krijgt een vrije trap. Bruns gaat er even tussen staan. Zodat Linkren tot zijn irritatie eigenlijk die bal niet snel kan nemen. Zo kan Herakles in de verdediging goed gaan staan. Is de bal teruggegaan naar het hart van de verdediging. Waar Letchert hem heeft voor Groningen. Breed naar Kwakman weer terug. We zitten een meter of 10 voor de middenlijn in de 57 e minuut. Voor tijd dat Groningen weer eens wat serieus gaat laten zien voorin. Magnasco schiet aan tegen de benen van Everton. Nou, dat gaat hem ook niet worden deze avond, ben ik bang. 57 minuten bijna op de klok. 0-0 nog altijd bij Herakles Almelo FC Groningen. En bij Nek, net zo lang gespeeld. 10 minuten in de tweede helft, ook nog 0-0. En 10 minuten, 12 minuten in de eerste helft. Ado Twente, ook nog 0-0. Maar ja, de goals vielen allemaal in een kerkerade waar Roda met 3-0 achterkwam tegen Vitesse... maar uiteindelijk met 3-3 eindigde. Tot zo, na het NOS van 9 uur. Op Dames en heren...